de stoel van de volgende raad en het volgende college... ...en dat lijkt mij niet direct de insteek. Voorzitter, kortom... Als, ...als OPZ dat zo zou wijzigen... ...in die zin dat wij met bandbreedtes iets zouden gaan doen... ...dan kan ik daar in ieder geval... Dat hebben we het college niet besproken natuurlijk... ...maar ik kan daar in ieder geval mee leven. We hadden het besproken, maar dat tijdig binnen deze raadsperiode... ...hadden wij niet besproken. Wij zeiden, we kunnen hiermee leven... Dus daar zal je dan wat aan moeten doen. Uh, het voorstel van, uh, van uh, het CDA, zeg ik, ja, dat, dat willen we onder, onder onze arm meenemen. Ook als denkrichtingen, wat meer concreet al aangegeven. Uh, het amendement van uh, de VVD zegt maar van dat, uh, dat moeten we niet uitvoeren, want dat voert veel te ver. En dan tot slot de opmerking van de heer uh, Kuiken daarbij, waar hij het heeft over... Uh, ja, die zegt ook, ik zie die, dingen, die motie en amendementen als een signaal. En uh, het lijkt me goed, net zoals, en ik weet het nog... ...dat u die, uh, die kerntakendiscussie rapport... ...het kerntaken rapport, ik heb het nog volgens mij... Uh, ...dat u dat, ja, u weet dat ik een bewaarfriek ben... Uh, dat, u, uh, ...dat u dat nog aanbood... Uh, ...en nu zegt van, nou, kunnen we die leden van de Raad niet betrekken... ...bij, die, uh, bij dit soort uh, bezuinigingsoperaties. Ja, ik heb daar geen enkele moeite mee... Want uh, gedeelde smart is halve smart. Ik denk dat we, met allen, we zullen er toch met z'n allen uh, uit moeten komen. En dat we als we afspreken dat wij vanaf, uh, vanaf januari ongeveer er, uh, met een, uh, met een uh, groep tegenaan gaan. Samen met het management enzovoorts enzovoorts. Om daar vorm aan te geven. Heb ik daar als wethouder van financiën. Nou ik juich het alleen maar toe eigenlijk. Dank u wel uh, portefeuillehouder. Ik aarzel even of ik nog iets zal toevoegen eh, omdat eh, wethouder Tonen ook al een aantal bestanddelen vanuit eh, de portefeuille De PNO heeft eh, weergegeven. En wat dat betreft ook aangeeft dat het college met u, zo proef ik dat nadrukkelijk, op één lijn zit. Het, is, het zal het komend jaar zoeken worden van hoe gaan we dat in balans tot stand brengen en daar is alles bespreekbaar. Dat heb ik niet voor niks in de algemene inleiding ook nadrukkelijk aangegeven. Dan moet je ook geen taboes eh, neerleggen. Maar je moet wel zorgen dat je in, in zorgvuldigheid en met wijsheid die discussie gaat voeren. En daar heb ik in ieder geval uit deze discussie met u ook een aantal mooie dingen mee teruggehaald. Die ik net als de portefeuille oude financiën meeneem. Zoals, misschien moeten we daar inderdaad eens in een stuurgroepvariant gecombineerd eh, over gaan denken. En dan is het denk ik wenselijk dat het college met een procesprojectvoorstel komt hoe je dat zou kunnen doen... waar deze raad op proces- en aanpakniveau nog eens over debatteert... en dat we dat dan vervolgens in de tijd in dat voorstel ook weg gaan zetten... op welk moment we wat van elkaar mogen verwachten... want het is duidelijk dat in 2010... zodra de besluitvorming vanuit Den Haag bekend is... op korte termijn inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden. En ik deel de mening van de wethouder dat... ...met de huidige amendering die in de motie staat... ...met de huidige wijziging van de motie van OPZ... ...dat is een onmogelijkheid, dat gaat gewoon niet lukken. Wel die eerste stappen, nadrukkelijk... ...want ik denk ook dat dat verstandig is dat we dat met z'n allen doen... ...dus dat wil ik nog meegeven. Voorzitter, mag ik daar even op inhaken... Meneer Badergils. En aan de aanleiding van wat de wethouder heeft opgemerkt. Ja, kijk, ik denk dat op het moment dat je dit uh, zoveel mogelijk concreet wil maken... ...dan is het denk ik niet zo zinvol op het moment dat je met bandbreedtes gaat werken... ...om maar zeg maar te kunnen voldoen aan die, uh, aan die, aan die beperkingen in de tijd. Dan kun je vinden, naar mijn idee beter dat laatste aanpassen. En uh, ik begrijp dat de wethouder zich baseert op de meiscirculaire 2010. En dat betekent dan uh, dat de laatste regel van de motie zou moeten worden naar ons idee de raad zo spoedig mogelijk in 2010 een bezuinigingsvoorstel in de benodigde orde van grote voor te leggen want dan kun je namelijk heb ik begrepen, heel, heel specifiek zijn voorzitter, mag ik schorsing? nou, lekker heet ja. ja. natuurlijk meneer Paap hoeveel tijd denkt u nodig te hebben ze 10 minuten en een kwartier en ik zou graag de raadsleden uit willen nodigen met me mee te gaan om te kijken wat we hier aan kunnen doen om tot een eenheid te komen voor zover ze daar behoefte aan hebben. Wij schorsen voor een kwartier. Ja ja, slim zet van meneer Papen. Nou ja, er liggen nu, liggen nu een aantal moties en, en amendementen en eigenlijk moet je in staat zijn om dat uh, samen te kunnen voegen, misschien wel tot twee uh, verschillende moties, maar als je dan kijkt VVD het dus is dezelfde strekking, dezelfde strekking eigenlijk. Ja. Het is dezelfde strekking. Alleen wordt het in woorden anders gezegd. Maar... Ja. Dus ja, uh, er wordt gezocht om de boel uh, te stroomlijnen ja. en op één lijn te komen. Goed idee van Paap dus. Uh, hij heeft alleen veel tijd voor nodig neem ik aan. Want er zullen toch hier en daar een beetje water bij de wei gedaan moeten worden. Ja. Maar dat, uh, dat moet overal komen zijn. Ja. Ik. Maar, maar de VVD hangt niet aan die uh, 10%. Nee, en de CDA hangt niet aan die 10%. 2, 3, 4, 5 procent. Ja, ja. Maar dat... er moet in ieder geval iets gebeuren. En uh, laten we hopen dat, ze, dat we op spoedige termijn. Uh, voor elkaar kunnen boksen. dat uh, alle neuzen één kant op gaan. Ja. Uh, het is dus wel duidelijk dat. Uh, dat eigenlijk iedereen wil kijken naar uh, de personeelskosten. Ja, ja. En zoals jij net al tussendoor zei. Dat gaat niet om het aantal mensen. Nee. Het gaat om de kosten die Juist, er zijn. Ja. En kijken of je door efficiënter te werken... minder in te huren... weet ja, ik wel wat... dat je daardoor... op ja. kosten kunt besparen. Ja. Ja. En, en niet dat de koppen nee, moeten het, rollen. Het, het, gaat er niet, het gaat de VVD niet om... dat er, dat er bezuinigd moet worden op het personeel. Alleen op de kosten. Op de kosten. Ja. Goed, Nou, we wachten het even af. Uh, ondertussen tijd heeft uh, Pascal... weer een hele mooie muziek klaarstaan. Zoals altijd... Ik mein mijn studio, ik schnupf die asche wie groß. Ik erschlag mijn goldfisch, vergrab ihn im in hof Ik jag mijn bude op alles wat ik hab, lass ik los. Uh, mein altes Leben schmeckt wie een labberiger Toast. Brat mir een pracht ey. Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich wil abschaken, feiern. Doch mijn Teich is zu klein. Gewächs, neue Reihe, weiser wie beim Weisenheim. Wow, gewachsene, dunkelierende, neue Zähne. Ik ben euphorisiert und habe teure Pläne. Ik kauf mir Baumaschinen, Bagage. En weizen en kruiden. Stürze mich auf Berlin zurück drück auf die sie Ich baue schöne Boxentürme, besser Massieren eure Seele. Ich bin die Abrissmühle für die d -d -d deutsche Szene. Hey. Ding drop.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 we gaan bezetten, zodat ik de vergadering kan heropenen en wij met de nodige spoed verder gaan. De schorsing is gevraagd door meneer Paap van de VVD. Gaan u het woord. Dank u voorzitter. Sch -sch -sch. Voorzitter, we hebben de schorsing even gebruikt om te kijken in hoeverre we de verordeningen, de motie en de toezeggingen van het college eh, moesten dus. Moesten duiden. Dat hebben we gedaan en we hebben dat uh, vervolgens uh, verwoord. En uh, als u het goed vindt, dan uh, zal de heer Bouwer-Wilson uh, dat voorlezen, want hij heeft daar uh, een stukje van de redactie op zich genomen. En dan vind ik dat hij ook de eer heeft om het voor te mogen lezen. Meneer Bouwer-Wilson. Nee, ja, voorzitter. De eer is wat, wat, pijpen wat mij betreft gewoon aan deze raad, want zoals ook al uit de beraadslagingen uh, naar voren kwam, is de intentie van deze raad is helder. ...en die is ook uh, un unaniem, denk ik. Um, voorzitter, wat er is gewijzigd ten opzichte van, het, uh, van, het voorgelezen, uh, uh, van de voorgelezen motie... ...is het volgende. Er is uh, toegevoegd uh, na de overwegingen overwegende dat... ...die daar straks zijn voorgelezen... voorgelezen medegelet op de voorgenomen amendementen van CDA, F2 en VVD, P1... Verzoekt het college een plan van aanpak en uitvoering van noodzakelijke, zeker wenselijke aanpassingen van de organisatie, niet uit te stellen tot 2013, maar in het licht van de aangekondigde bezuinigingen met voorrang op te stellen en de Raad zo spoedig mogelijk in 2010 een bezuinigingsvoorstel in het benodigde orde van grootte voor te leggen? Eh, dat is correct wat we hebben afgesproken. Dank u wel, meneer Bouwberg-Wilson. Ik ga daarmee vanuit. ...dat daarmee de onderdelen die u wilde bespreken... ...van programma 8 en volgende... ...ook voldoende in dit debat aan de orde zijn geweest. Ja. Klopt dat? Meneer Kramer, steekt zijn vinger nog op. Wij hadden een uh, amendement aangekondigd... ...wat betreft de uh, huur van de strandhuisjes. Ik weet Is het, het amendement beschikbaar? Op dit moment moet indienen of dat het dadelijk kan bij de... Ik stel voor dat u het nu indient... ...als u zegt dat u het wilt indienen. En dan kunnen we het even kort bespreken. Het is rondgedeeld, begrijp ik, heeft er in ieder het... het abonnement 4-6. Huur uh, strandhuisjes. Ja, op een gegeven moment was de discussie dus... Uh, ...tussen de heer Bouwels en mij over de, uh, de huurverhoging... ...eventuele huurverhoging van de strandhuisjes... ...in relatie tot die van de pachtcontracten op het strand. En de VVD is van mening dat... Uh, uh, wij, ja, wij daar gelijkheid in willen hebben. Dus je kan niet bij de ene zeggen van... ...nou, die bedragen moeten eruit komen voor 2011, 12 en 13. En dat je bij de uh, strandpavioenhuis dat uh, niet doet. Ten meer ook om de vrije hand daarin voor de wethouder te geven. Dus uh, overwegen dat de contractonderhandelingen over de huur van de strandhuisjes... ...nog niet zijn gestart. In de begroting 2010 al bedragen zijn opgenomen voor 2011 tot en met 2013... ...voor uitlopend op de nog... ...op te stellen contracten. In de begroting 2010 geen bedragen zijn opgenomen voor 2011 tot 2013... ...voor een contractuele verhoging van de pachtprijzen van de strandpafioens. En dit zal leiden tot ongelijkheid. Stelt voor de in de begroting 2010 opgenomen bedragen... ...voor de totale huur van de strandhuisjes voor 2011 tot en met 2013... ...van respectievelijk 45.000... 90.000 en 120.000 euro te laten vervallen en dit in te vullen na de onderhandeling gelijk uh, als bij de strandpachterscontracten. Dank u wel, meneer Kramer. Ze behoeft aan een nadere vraag of zegt u portefeuillehouder neemt het woord? Portefeuillehouder. Ja, voorzitter, ik zou graag even duidelijkheid willen hebben van de heer uh, Kramer. Uh, de tekst, hij zegt te laten vervallen en in te vullen naar onderhandelingen gelijk als bij de strandpachterscontracten. Bedoelt hij daarmee dat uh, de eventuele verhoging van de strandpachterscontracten gelijk moet zijn aan die van de. Die van de dus het gaat gewoon om de timing. Om de timing, wanneer je dit de in de, de begroting opneemt. Ja. Nee, nou ja, als het alleen om de timing gaat, dan. Uh, Eigenlijk loop je nu vooruit op wat je, wat je gaat opnemen, terwijl je eigenlijk die, die contracten nog niet hebt afgesloten. Ja, maar de, contracten, de contractonderhandelingen met, uh, tussen de strandpaviljoenhouders uh, en de uh, federatie van strandhuisjes, die lopen niet parallel. Dat is dus wel een verschil. Wij zijn nu bezig met de... de ja, dus niet omdat het gelijk gaat lopen, maar het gaat erom dat wanneer die bedragen in de begroting op gaat nemen. Dus, niet die ongelijkheid die nu is, dat je bij de ene al zegt van dit moet de uitkomst ja, zijn. Nee, nee, dat en bij de andere ik, ja. dat je de uitkomst uh, nou, eigenlijk daar, al vastlegt. En daarmee uh, daar, daar heb ik geen het kan net zo goed zijn dat, dat ze niet zo ik veel hoeven niet, verhoogd uh, te worden. Ik wil even, even overleggen. Graag. De college wil een uh, korte schorsing. Wat meegeven? Mag ik? Ja? Want uh, er zijn, uh, onderling spreken we ook met elkaar in dingen... En er, het moet duidelijk zijn, er zijn nog andere abonnementen. Er is nog een abonnement van parkeren. Er zijn nog abonnementen van veegkosten. We moeten daar wel consensus over hebben. Want we kunnen, kijk, er moet niet gedacht worden van... ...we hebben nu alles in één, één keer weggestreept met elkaar. Kijk, aan de ene kant zeg, geven we nu het college de ruimte om het te gaan uitzoeken. Ja? Ik wilde alleen even een korte schorsing... ...omdat de portefeuillehouder in het kader van dit abonnement ja, okay. maar... nog niet heeft kunnen reageren. Die was nog niet aan het grotere geheel. Nee, maar ik voorzie wel wat problemen. Want er zitten, volgens mij zitten we hier straks om twee uur nog. Hm? Dat moet duidelijk zijn. En dan moet van tevoren dat we de discussie zijn, duidelijk zijn welke uitgangspunten we nu eigenlijk met dit amendement afspreken. Ik schors vijf minuten. Ja, toch, toch heel even een schorsing. Even collegeoverleg. Want uh, dat is natuurlijk iets wat, wat ze niet uh, verwacht hadden. Lijkt me logisch. Maar wat Kramer uh, Kamer te berden brengt. Dat uh, in de begroting die bedragen opgenomen. Pas kunnen worden als er inderdaad al uh, afspraken zijn gemaakt. En contracten getekend denk ik Don. Ja, dat is wel waar. Maar er staan op dit moment in de begroting bedragen. Ja. 45, 90, nou, 120 .000. En daar valt dus uh, Kramer eigenlijk over. Ja. Die vond het niet fair. Ja, maar goed. Als je dat dus nu gaat veranderen, dan moet je ja. dat uit de begroting halen en ja. dan kom je aan tekort. Ja, dan krijg je weer een probleem. Met doen. Ja. Dus, ik, dus denk... ik denk dat ze dat nu gaan overleggen. En uh, nou, we zullen wel merken wat er voor de komen gaat, maar het zal geen lange schorsing worden, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Straks weer terug naar het, ra naar het raadhuis.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 Over. Maar er is bekend dat de verhogingen aankomen. Dus ik, ontra dus ik ontraad uh, dit amendement. Dank u wel. Behoefte aan debat? Meneer Paap, VVD. Ik begrijp dat de wethouder dat ontraadt, maar waarom heeft u dan voor de strandwachters... Uh, daar gaat u de onderhandeling in en u laat het achterste van uw tong niet zien, u zegt niet wat u wil. En dat uh, houdt u nog boven, buiten de begroting, want daar zou je ook kunnen zetten. Uh, voor de strandpachters wil ik uh, vijf ton meer hebben. Ik noem het een dwarsstraat op. Uh, nou, dat zet u niet in de begroting, want u wil uw handen vrij hebben. Dat gaf u net in de vorige keer in U wil uw handen vrij hebben, maar hier uh, wil u uw handen niet vrij hebben, want hier legt u in feite... Uh, het verhaal legt u op: van dit moet de uitkomst zijn, of je wil of niet. Nou, die vrijheid van onderhandeling die geeft u dus niet aan de federaties, maar u geeft hem ook niet aan uzelf. Nou, dat vinden wij eigenlijk vreemd. Dus je moet ze of alle twee opnemen, of geen van twee. Want het is het strand. En we praten daar met eigenlijk maar met twee partners. En de ene partner ga je anders behandelen als de ander. En dat is eigenlijk wat wij eh, niet voorstaan. Dus we willen dus, of u neemt dat andere bedrag ook op in de begroting, dan zijn we duidelijk. Eh, of we halen ze er alle twee af en u heeft de vrijheid om te onderhandelen en dan zien we wel wat eruit komt. Voorzitter, bij interruptie. Nee, Kijker. Uh, dus ik moet begrijpen eigenlijk, als ik de woorden van de VVD begrijp, dat, het, dat je deze bedrag als richtinggevend moet beschouwen. Maar dat er verder nog onderhandeld moet worden over wat het exact gaat worden. En dat is woord, zijn de woorden de heer, van het college. Wij willen de vrijheid. Andere? Meneer bouwer wilson Ja, voorzitter, ik, ik begrijp. Uh, dit is gewoon een ongelijkheid, dat is helder. Uh, de vraag is alleen. Uh, heb je daar nu zodanig mee van doen. dat dat uh, op de, uh, de meerjarenbegroting. Uh, een, een zodanig effect heeft dat je daar niks mee zou kunnen? En eerlijk gezegd betwijfel ik dat. Aangezien we namelijk in 2010 dat onderhandelingsresultaat bekend hebben. Het, wat zeg je? Meneer Boubergils, heeft het woord. Goed. Ja, nee, ik, ik hoorde iets. Ik denk, misschien, misschien moet ik daarop op reageren. Um, de vraag is natuurlijk nu, als je het strikt formeel en juridisch eh, misschien naar de letter juist, juist zou willen doen, dan zou je zeggen ofwel, we doen het allebei, we nemen het allebei op, of allebei niet. Alleen dat laatste heeft de consequentie voor de meerjarenraming. En de vraag is alleen, wethouder zegt, ja, dan krijg je een gat in je begroting en dat is heel ernstig. En ik vraag me af of het zo ernstig is. Want in 2010 moeten we toch een besluit nemen daarover, over dat onderhandelingsresultaat. Het anders nog, ja. Wat volgens me? ja. meneer Bluis, misschien een oplossing om uh, bij dat regeltje te zetten, daarachter te zetten en ook uh, strandpachters en dan geschat. En dan, dan zien we, dan, ik denk dat we er dan niet tekort naar komen, want dan kan het plus en min worden. En dan heb je het misschien opgelost. Is dat een oplossing? Misschien nee. en waar plaatst u dan dat regeltje, meneer Bluis? Ja, dus, uh, bij, bij de dekkingsvoorstellen op pagina 8-9 ergens staat. Uh, Mag ik nog een opmerking maken? Nee. Ja, meneer de wethouder. Uh, voor, voorz, voorzitter, uh, ik uh, ben toch van mening dat het niet helemaal uh, te vergelijken is... Uh, ...de strandhuisjes en de strandpaviljoens. Uh, dat, de strandpaviljoens, en uh, dat is uh, toch de visie van het college... ...daar hebben we de strandpaviljoens, de uh, venters, de standplaatshouders... Die maken gewoon deel uit van, uh, en het is een rotwoord, maar dat geeft toch wel een beetje aan, van het product Zandvoort. Gezamenlijk met de gemeente proberen we daar uh, zo'n hoog mogelijke kwaliteit in te brengen. En gezamenlijk proberen we dus ook de gemeente Zandvoort te verkopen. We hebben een beeldkwaliteitsplan voor het strand. We doen daar uh, alles mee om dat zo goed mogelijk op poten te zetten. En gezamenlijk met die ondernemers willen we dat... ...product in de markt zetten. En dat, dat doen we heel actief. Dus om nou recreatie... ...bewoners van recreatiewoningen... ...en de ondernemers op het strand... ...venters en standplaatsen, standplaatshouders... ...om dat over één te scheren... Ik, ...ik vind dat niet helemaal... Het, ...ik vind dat echt niet hetzelfde. Uh, dat daar uh, inderdaad... ...in de, meer, in de meerjarenraming... Uh, ...bedragen zijn opgenomen... ...zonder dat de onderhandelingen... ...gestart zijn met ...de, de federatie... Uh, ja, dat, het is indicatief. Uh, dat heb ik al aangegeven. Maar het is absoluut prematuur om op dit moment... Uh, in het stadium waarin de onderhandelingen nu zijn met de strandpachters... en we hebben daar uh, heel wat... Uh, nou, laat ik zeggen... Uh, het woord mee te stellen is het woord niet... maar er is erg veel aan de gang. We zijn bezig met de, de bouwvergunningen. Allerlei zaken lopen daar met het strand. En dan om nu... Uh, op gelijke wijze nu al aan te geven wat wij vinden, zonder dat er met hun overlegd is, wat de pacht zal moeten worden. Dat uh, verstoort absoluut de verhouding op dit moment. En dat zou ik zeer ongewenst vinden. Dank u wel, portefeuillehouder. Meneer Bouwwegels. Voorzitter, ik zou een voorstel aan de heer Kramer uh, willen doen, wat misschien uh, een oplossing zou kunnen bieden. Op het moment dat je uh, stelt voor, uh, na 120.000 euro, zou laten. Uh, zo, laten, uh, zo zou aanpassen. En zou zeggen: uh, de opgenomen bedragen voor de totale huur van de strandhuisjes voor 2011 en 2013, respectievelijk nou de drie bedragen, als indicatief te beschouwen en uh, nader in te vullen als de onderhandelingsresultaten bekend zijn. Meneer Baumberg, maar dan los je toch de ongelijkheid niet op hoor. Dus dat heeft hetzelfde. Ja, maar het is. Ja, dan even, blijft een ongelijkheid. Even, even, even, dit is een praktisch voorstel wat eigenlijk doorgaat op wat meneer Bluis als suggestie aangaf. Maar die had het over pagina 11. Daar staat namelijk in de omschrijving de totale huur van de strandhuisjes, inclusief parkeervergunningen, gaan stapsgewijs omhoog. En de suggestie was, omdat het woord geschat of indicatief... de wethouder gebruikt het woord indicatief... dat is bijna vergelijkbaar, daarin over te nemen. En dat is eigenlijk ook wat u zegt, meneer Babergh wilson maar dan weer geënt op het abonnement. Meneer Bluis. Ja, wat de wethouder zegt, dat kan natuurlijk helemaal niet. Het zegt aan de ene kant, die strandhuisjes... Die, daar hebben we schijnbaar geen problemen mee. Want als je maar, dat zei ik al net... als je maar harder roept en schreeuwt... dan krijg je hier alles voor elkaar. Dit <lacht> klopt gewoon niet... Dat is geen vorm van beleid voeren. Dus ik vind dat echt een hele rare opmerking. Zo, zo onderhandel je niet. Dus ik, ik snap er helemaal niks meer van. Dus, de, dus omdat de, de strandpachters moeilijk en lastiger zijn... Uh, gaan we dat bij, niet begrijpen. En bij de strandhuisjes wel. En dan wil ik nog we dus iets naar... zeggen. Er staat ook inclusief de parkeervergunningen. Dat zie ik dan weer net weer. Dat is een kleinigheidje maar. Maar dan moet er weer een deel van het geld weer naar het parkeerfonds. Dus de dekking klopt ook al dan niet. Maar ja, dit is programma 4, dacht ik, daar heb ik al eens wat eerder had van gezegd. We hebben het nog steeds over het abonnement, meneer Bluis. U deed net een suggestie, indicatief geschat. Ik heb die bij de VVD neergelegd, concreet aan de pagina gerelateerd. Is dat iets voor de VVD om te kijken? Kunnen het Voorzitter, het gaat niet om het woord indicatief. Waar het om gaat is, je gaat onderhandelingen in. Uh -huh. En tegen de ene onderhandelingspartner eh, ga je daar blanco in. En bij de andere is de uit uitkomst is bekend. Of het nou indicatief is of niet. Wat is dan indicatief voor het strand? Daar wil je de vrijheid hebben. We willen niet over praten. Begrijp ik. Daar hebben we ook geen problemen mee. Maar als je de een zo behandelt, dan ga je de andere ook zo behandelen. Het kan niet zo zijn dat de een de vrijheid heeft om te onderhandelen. En de andere gebonden is aan een dictaat. Zoals ik het er iets want dat is nou juist wat ons tegen de borst uit. Ze zijn, we hebben het ook in de algemene beschouwingen gezegd, ze zijn ons allemaal gelijk. Dan moet je ze ook gelijk behandelen. Ga open die onderhandelingen in. En wat er uitkomt, u mag dit best indicatief hebben, maar u hebt hier niet. Ik heb u goed gehoord. Het probleem is dat u dan een gat in de begroting slaat, meneer Simons. Voorzitter, een gat in de begroting, dat valt erg mee. Want meneer daar Simons. hebben we nog wat anders. Meneer Simons heeft het woord, meneer Paap. Voorzitter, ik heb even naar meneer Bluis geluisterd en ik zou eigenlijk zijn suggestie in het amendement willen inbouwen. Ik denk dat als we na 120.000 euro de rest laten vervallen en dan vervangen door te omschrijven als indicatieve stelpost voor pachters en strandhuisjes, dat je dat als een indicatieve stelpost inbrengt en dan heb je die suggestie van het CDA verwoord in het amendement. Maar u heeft het over het abonnement van de VVD en het is aan de VVD of ze het abonnement willen aanpassen of niet, dan wel handhaven. Er is voldoende over gezegd volgens mij. De VVD kan er nog even over nadenken, want we zijn nog niet aan stemmen toe. Zijn daarmee alles wat u wilde zeggen in bredere termijn besproken? Dan is de vraag op dit moment, gehoord hebbende alle discussies... Dat vraag ik altijd en ook nu. Is er reden om bepaalde abonnementen niet te gaan indienen? En ik zal eens even de lijst bij langs gaan. 1-1, oftewel 6-3 nieuw van OPZ. Wens u dat abonnement te handhaven, ja of nee? Ja, ja en na nou, de toeterlichten. En lichten, voorzitter. Dat uh, gaan we nog wel zien. 2-1. VVD veegkosten. Wens u dat de handhaven of niet? Ja. 2-2. CDA veegkosten. Wens u dat te handhaven of niet? Ja. 2-3. Openbare toiletten VVD. Ja. 2-4 is vervallen. 2-5. Subsidie woonservice. Ja. 2-5. Subsidie VVD woonservice. Ja of nee? Ja. Ik verstond u niet meneer Kramer. Er werd naast u gesproken. 2-6, Subsidie Nationaal Park, handhaven ja of nee? Handhaven. 2-7, VVD, motie of amendement, Boomkap. Handhaven. 3-1, OPZ, handhaven. 4-1, ja, VVD, handhaven. aankleding, toeristisch centrum. Handhaven. 4-2, parkeertarieven, garage, VVD. Die mag mee naar de discussie. Nee, die mag mee naar de discussie die we straks gaan voeren. Uh, in de commissie opnieuw. De, dus, in, hè? Ja, Reserveren. Nee, nee, blijf boven de markt. Parkeren. Blijf boven de markt. 4-3. Jawel. 4-3. Parkeertarieven, CDA. Handhaven. 4-4. Parkeerterrein, de Zuid. Handhaven. 4-5. Inkomstenhuur, parkeerhandhavers. Handhaven. 6-1. Gezondheid overigens. 4-6, excuses, die is toegevoegd. Buur, strandhuisjes, VVD. 6-1, OPZ, dorpsgesprekken. Ja, die handhaven we. 6-2, OPZ, Centrale Bali. Die trekken we gezien de discussie in. Dank u wel. P-1, VVD, 10%. Er komt nog 6-3, eh, voorzitter. 6-3... ...maar die had ik al onder 1-1 behandeld... ...en toen riep u hard handhaven. Wilt u hem nu intrekken? Of heb ik het fout gehoord? Goed. Ja, dat heeft hij fout gehoord, voorzitter. Uh, P1, VVD. Blijf boven de markt hangen. F1, CDA. Dank u wel. F2, CDA. Dank u wel. En de moties die zijn besproken. Sociaal Zandvoort. CDA, Groenbeleid. C GroenLinks, Duurzaam Groen. Uh, die wil ik wel terugtrekken. Ik denk... 100% plombakken weghalen, dat gaat niet. Je hebt er een paar nodig en ik wil gewoon de boodschap zetten. Ga er gewoon zuinig mee om. Dank u wel. Ik vind het ondingen, dus hij mag wat mij betreft teruggetrokken terug worden. Dank u wel. VVD, nadere bepaling, ondersteuning, raad. Handhaven. OPZ, bezuinigen. Aangepast. Oh, handhaven. Goed. Ja. Dat betekent dat we nu de stemming gaan doen. En uh, Bij interview... dat doen we meestal met de meest verstrekkende vorm. En meneer Bluis wenst een mededenkvoorstel te doen. Want ik, ik, ik ken de vergadering van vorig jaar nog herinneren, dat wil ik ja. proberen te voorkomen. Uh, we hebben, een, we hebben een, uh, een abonnement aan waarin we die hele discussie over de bezuinigingen gekoppeld aan twee. Uh, Abonnementen waarvan er één nou weer boven de markt hangt... en de andere daarom teruggetrokken is van het CDA... Ja. die hebben we, dat is één verhaal. Maar dat gaat over de bezuinigingen... en hoe, hoe, hoe daarmee om te gaan. En een van de discussiepunten bij ons zijn de veegkosten. Dus wij, wij zijn van mening dat die veegkosten... dan ook in dat verhaal meegenomen moeten worden... Dus met andere woorden, wij vinden dat de verhoging van 3,75% ook daarin meegewogen moet worden. Dus wij, wij, en daarom zeggen wij, nou, dan moeten we dat abonnement, of die van de VVD, of die van het CDA, die willen wij daarom toch met laten meelopen. En dat, is, dat het zo gebeurt. Dat wil niet zeggen dat die verhoging niet doorgaat, want hij wordt meegenomen in het totale bezuinigingsverhaal. En dat niet bij het college dan weer... Ontstaat dat we weer dwars liggen en dat er straks weer andere, allerlei schorsingen. en straks weer overgestemd moet worden. En dan, zo moet u dat, dat zien. En hetzelfde geldt voor het parkeren. Ook dat is boven de markt. Dat, blijft dan ook, dat loopt dan ook mee in die discussie, in feite. Nee, maar dat wil ik even op. meegeven, ook naar nee. het college: dat, dat het idee erachter is. en niet is om de boel te boycotten of weet ik veel wat. Dat zit er al. Nee, is het zo dat u dan. Eigenlijk zegt als, als ordevoorstel bewegen van uitzondering... ...eerst stemmen over de motie die OPZ heeft gewijzigd? Nee? Oké. Okay. Ik check het maar even. Nou, wat die kan. Goed. Ja, even, dan gaat het meneer babberg Wilson. Nou, ik, ik vraag me af of het dan niet verstandig zou zijn... ...om even te kijken of dat regeltje mede gelet op... ...wat we in die motie hebben toegevoegd... ...of die dan misschien moet worden uitgebreid ...met datgene wat daar dan nog niet ja, in staat... Het is een motie. Nee, het is een motie. Nee, ja, nee. nee de, de bedoeling van de, de motie is dat in feite die bezuinigingsvoorstellen er, er worden, eh, worden geconcretiseerd, mede gelet op de strekking van de voorgenomen amendementen. En op het moment dat wat er nu aan amendementen staat, F2 en P1, ...van respectievelijk CDA niet voldoende is... ...dan zou misschien een toevoeging... ...tegemoet kunnen komen aan hetgeen waar de heer Bluis op doelt. Meneer Paap, Nee, meneer, denk maar, de... ik denk daar anders over... ...want de voorstellen die we nu hebben... ...die zullen effectief zijn... ...in 2011, 12 of 13. Waar we hierover praten over de veegkosten... ...is effectief in 2010. En ik denk dat dat het verschil is... ...dus dat je hem daarvoor moet handhaven. Dat zou een verschil kunnen zijn inderdaad. Want als u de, motie, de, als u de begroting aanneemt zoals die nu ligt, dan gaan een aantal voorstellen direct in werking. Dat klopt. En als u dat wilt wijzigen, zult u dat middels abonnement moeten doen. Maar die keuze is aan u. Als ik even met uw hart op kijk naar de meest verstrekkende. Abonnementen. Oh, oh, oh, ik wil er nog wel wat over zeggen, Voorzitter. Ja, meneer de portefeuillehouder Financiën. Ik ben alleen even het proces hardop aan het doen, zodat iedereen daarvan deelgenoot kan worden. En per abonnement heb ik al toegezegd, gisteravond, dat er nog even kort over gesproken kan worden. Daar was men mee bezig, dacht ik. Ja. Daar waren we nog niet mee bezig. Want uh, ik heb de volgorde van stemmen nog niet uh, bepaald, want het meest verstrekkende abonnement. Ik heb dat met de G4 even uh, bekeken. Dat is, griffier, want ik kan hand... dat is P1 van de VVD. Dat is de 10% bezuiniging die boven de markt hangt. Dat is het meest verstrekkende. VVD, trekt u hem in of wilt u hem in stemming brengen? Dat is niet, geen van tweeën aan de orde, voorzitter. Ik heb gezegd dat we, uh, hij hoeft niet in stemming hoeft. Maar dat wil niet zeggen dat we hem intrekken. Dat betekent dus dat op het moment dat het nodig is, dat hij bij u bekend is... en dat we hem op dat moment in stemming zullen brengen. Niet op dit moment. Ik begrijp dat u eigen regels probeert te installeren. Dat vind ik een prachtig uh, initiatief. Zit er, hij is meegenomen in de overwegingen. En als ik hem intrek, is hij weg. En dat is de reden waarom ik hem boven de markt moet houden... maar u hoeft hem niet in stemming te brengen. U heeft hem niet ingediend. Bedoelt u dat te zeggen? U heeft hem namelijk wel ingediend, dus ik moet hem behandelen. Uw reglement van orde schrijft dat gewoon voor. Dat is het vervelende juist. Als u hem intrekt en zegt, weet dat dit nog boven de markt hangt. En ik, we hebben hier het gebruik om met het meest verstrekkende abonnement te beginnen. Dus ik wil even, u mag er nog even over nadenken, want P1 zou dan de meest verstrekkende zijn. Dan, F2 is vervallen. heb je een aantal abonnementen. Dan zijn er een paar abonnementen die, die mogelijk geld opleveren. Dat zijn 2.5, 2.6 en 3.1. En daarna volgen dan de andere abonnementen die gaan over veegkosten, parkeren en dergelijke. Die zijn in omvang bijna vergelijkbaar. Ja? Schorsing, want ik heb behoefte aan overleg met de VVD over die twee veegkostenabonnementen. Die moeten namelijk iets aangepast worden om ze te kunnen inpassen in het totale verhaal. Meneer Bluis, u vraagt een schorsing en dat betekent dat ik naar de klok kijk. Het is tien voor elf. En als we doorgaan op de route die we het laatste uur hebben gedaan, denk ik niet dat we hier voor half twaalf klaar mee zijn. Ik, als ik even mag reageren, want daar vroeg ik juist om, dan kan ik ze uitleggen dat het kan. Nou ja, als we de andere rollen. Gaan. Nou, meneer Tonen. Ja, voorzitter. De om iets te zeggen. Ja, uiteraard, voorzitter, want er werd gesproken over die veegkosten-amendementen. En ik denk van nou, daar kan ik dan meteen even uit laten rekenen hoe dat zit en of het kan. Want dan kan ik u daar meteen bij bedienen. Ik kan toch niet lachen. Ik dan dacht dat ik u daar dan meteen mee kon bedienen. Bedienen. Maar het Excel bestand moet nog even aangepast worden. Als ik nog één keer bedienen zeg, word ik gestopt waarschijnlijk. Er moet nog even opnieuw een rekensommetje gemaakt worden. O, en... dat, dat brengt me wel een, gelegenheid, en wel een gelegenheid voorzitter om te zeggen dat er in het amendement van CDA een fout zit. Uh, want die rekent vanaf twee... staat 2010 tot en met 2013. Maar de bedragen van 2009 tot en met 12 zijn overgenomen. Die 297, 491 moet weg. En uh, achter twee, uh, 246, 919 moet staan 246, 018. Dat is het bedrag van 2013. Ja, daarop inhakend omdat er nu een, eigenlijk een abonnement is om die bezuinigingen verder te gaan uitzoeken. En wij in de, ons abonnement zeggen van wij willen die 3,5% dus daarom ook niet voor 2010. Is ons voorstel om het als volgt aan te passen. Uh, de dekking vooralsnog eenmalig gewoon vanuit de, de reserve te halen. En, ...en dan bij, nadat de bezuinigingen zijn vastgesteld, ...te besluiten of we wel op welk percentage we het gaan verhogen. Dan heb je het opgelost en dan is het voor de begroting 2010... ...hoeft er niks gerekend te worden... ...want er zit 1,8 miljoen in de stand voorzieningen. Uh, het, het, het, het, het grapje, dat kost uh, eenmalig uh, uitgave 2,65... ...als de precario met 25% verhoogd wordt... ...want dat moet nog besloten worden op een ander moment... En dan, dan vind je dus... Maar wel vanuit, hè? Ja, nou, of niet? Nee. Ja, wij vooralsnog... Uh, maar daar hebben we het nog wel over. Maar dan vinden we dus dekking door uh, dat verloop voor 2010 uit, uit de reserve te halen voor één jaar. En dan bij de bezuinigingsoperatie komt ervoor hoeveel we dan moeten verhogen. Want dan, dan nemen we integraal discussie over al die verhogingen. En dat is wat wij wilden dan voorstellen. Als ik het even samenvat, zegt u dat ik abonnement 2.2... Van, uh, van het CDA aanpast en ombouwt tot een eenmalig abonnement. Uh, incidenteel voor het jaar 2010. Als ik het goed heb begrepen. Ja. En is daarmee uh, de motie van de VVD dan overbodig? Even, even is zo... uh, sorry. Yeah. Meneer Van Deurzen, Wethouder Tone heeft inmiddels de stukken voor zich. Ja, voorzitter, we hebben dat, dat er even uitgehaald. En uh, dat, uh, komt dan, uh, dat houdt dan in dat de egalisatievoorziening rioolheffing niet leegloopt in, uh, op termijn. Uitgaande van het feit dat we in 2011 met een bedrag alla 375, want zo moet ik hem dan even doorrekenen natuurlijk, uh, meeneem vanaf 2011. En dan kun je hem... En dan kun je hem meenemen in uh, de motie waar we straks over gesproken hebben. Dus dan zou dat voor één jaar uitgesteld kunnen worden. Ja? Hm? Nou, dus dan kunnen al die twee dingen ingetrokken worden. Als we, nee, nou, nee, dan moet je hem indienen zoals je net zei. Ja. En dit voorstel dan is dat van tafel? Hm? Dat voorstel is dat dan van tafel. Dat voorstel is dan van tafel, ja. Ja, daarmee is het dekkingsvoorstel wat u heeft, hè. het raadsvoorstel, is daarmee van tafel dan. Dettingsvoorstel van 30 oktober 2009 wat later aan u is toegezonden ja dus meneer Bluis dat betekent dat u het abonnement nastelt voor meneer Bluis de microfoon, ik hoor u zo graag ja, nou. het huidige tarief 2009 voor het jaar 2010 te handhaven uh, en de, de dekking van de van de, de, de veegkosten vooralsnog een, eenmalig te dekken uit de, de voorzieningen eh, egelostatie voorzieningen rioolheffing ad 200.097.491 Ja ja. Nou dat hangt dan, dan nog wel weer af van wat er bij de belastingvoorstellen wordt besloten, maar oh. Vooralsnog mag u voor mij dat bedrag opnemen. Twee, hier staat 2653 oh nee dat bedrag is niet juist sorry ik zet u op het verkeerde been 2,65 2,65 is het 2,65, 353 is voor een ieder duidelijk wat dit abonnement nu gaat inhouden ja ik kijk wederom naar en de... wat zegt de VVD daar nu van dat zal ik u vertellen wij kunnen dus ons abonnement intrekken Is dat voldoende duidelijk, meneer Kuiker? Mm. Ik heb de volgorde aangegeven van de abonnementen. En ik kijk wederom naar de klok. Want die vraag heb ik nog niet beantwoord gekregen... Wat is de uiterlijke tijd die wij hier gezamenlijk afspreken? Drie uur. Ongeacht of die agenda rond is. Nee, ik wil een uiterlijke tijd van u. Dat ga ik niet doen. Afspraak is 11 uur. Ik geef u één gelegenheid om naar een ander tijdstip te gaan. En dat is ook dwingend. En anders komt er een vervolgvergadering. 12 uur, uiterlijk... Ja, we schreven half twaalf, maar twaalf uur uiterlijk verder wil ik ook niet gaan. Ja. Goed. Dat betekent dat ik de volgorde ga behandelen zoals net aangegeven. P1 abonnement meest verstrekkend. VVD. U heeft het ingediend... Wilt u het in stemming brengen? Nee. U trekt het in. Bedankt meneer Paap. P1 is daarmee komen te vervallen. Welke dan meneer De Grivier? 2, 5. Houdt u de volgorde goed bij? De abonnementen die geld opleveren. Subsidie woonservice. Abonnement van de VVD. Er hoeft volgens mij niets meer over gezegd te worden, dat is voldoende bekend. We gaan stemmen. Bij hand opsteken, wie is voor abonnement 2.5 subsidiewoonservice? Dat is de fractie van de VVD. En meneer Poster. Wie is tegen het abonnement? Dat is de complete fractie van de Partij van de Arbeid, van Sociaal Zandvoort, Gemeentebelangen Zandvoort, het CDA, GroenLinks en tot slot de heren Poster, nee, Suttorp, Bouwberg, Wilson, Simons. Dat betekent dat het abonnement is verworpen. Abonnement 326, subsidie Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ik breng het gelijk in stemming. Wie is voor dit abonnement bij hand opsteken? Dat zijn de fractie van de... Nog eenmaal, abonnement 26 subsidie Nationaal Park. Als u voorstemt, stemt u voor intrekking van die subsidie. Voor zijn de fractie van de VVD... Meneer Poster, meneer Bouwberg, Wilson en meneer Suttorp. Wie zijn tegen dit abonnement? Hand opsteken graag. Meneer Simons, de fractie van GroenLinks, het CDA, gemeentebelangenzand voor het Sociaal Zand voor Partij van de Arbeid. Dat betekent dat het abonnement is verworpen. Dan gaan wij naar abonnement 3-1. 3-1, daarvan is toegezegd dat daar nog een korte toelichting op komt. ...en ik denk dat de portefeuillehouder ook nog wil reageren. 3-1 is het Zandvoortsmuseum. Museum. Abonnement van OPZ. Meneer Simons. Voorzitter, dank u wel. Uh, de portefeuille heeft gisteravond... ...stelling genomen tegen dit amendement. En uh, ik... ...vindt dat dat op verkeerde gronden is geweest, vandaar dat ik even de gelegenheid wilde hebben om daarop in te gaan. De wethouder heeft gebruikt een aantal argumenten, onder andere er is overleg geweest met de stichting uh, cultuurhistorische verenigingen in oprichting dus, de stichting in oprichting. De stichting zou het eens zijn met de uitbreiding van de beheerder tot een volle FTE. De stichting zou het eens zijn met het handhaven van het museum in de huidige vorm en opzet. De stichting zou zelfs een verdere uitbreiding van betaalde functies wensen. En de portefeuille verwees naar de cultuurnota waar dit in terug te vinden zou zijn. Uh, voorzitter, de, wij hebben vandaag deze cultuurnota mogen ontvangen. De digitale versie vooruitlopend op het de collegebesluit en het aanbieden aan de raad. Ik heb er niets van de afspraken in kunnen vinden, wel andere dingen. Maar niets van de afspraken, zeker u, uitspraken die gisteravond gedaan zijn. Mijn primaire reactie was gisteravond dan ook... dat mij een andere mening... en een, op een, gebaseerd op een andere informatie was aangereikt. Vandaag heb ik dat voor de goede orde gecheckt... en bevonden dat de portefeuillehouder ons onjuist heeft ingelicht. Uh, ik heb daar een productie van van twee brieven... die zijn inmiddels rondgediend, rondgedeeld. Uh, voorzitter... Ik kan misschien volstaan met te verwijzen naar de brieven. Uh, een belangrijk punt bij de tweede, dat is de brief... behoud Zandvoorts cultureel erfgoed, dat is de stichting in oprichting. Die wordt vertegenwoordigd door het Genootschap Oud Zandvoort... ...de Zandvoortse Bomschuifbouwclub, Volkorenvereniging, de Wurf, de Babbelwagen... ...het Juttersmuseum, het Bunkermuseum, Historische Werkgroep Amsterdamse Waterdading... Duinen en de stichting Bouw Bomschuit. Uh, ik zal de overwegingen even daar laten om het niet helemaal voor te lezen. Uh, de kennisgeving van deze stichting is dat ze nooit afspraken heeft gemaakt met wethouder Tonen.